Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Syrië hebben VN-waarnemers sporen van een bloedbad gevonden... in de plaats Masrat al-Koubert. Het lukte de waarnemers gisteren wel om het verwoeste woestijndorp te bereiken. Donderdag werden ze nog tegengehouden door het Syrische leger en dorpelingen. Na hun bezoek aan Koubert zeiden de waarnemers... dat de geur van verbrand vlees in de lucht hing. Ook zagen ze de verkoolde lichaamsdelen op de grond liggen...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 Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het voorlaatste uur van Nachtvluchten van zaterdag 9 juni 2012. Fijn dat u luistert naar Omroep Max hier op Radio 1. Het komende uur bestaat uit twee elementen. Twee afleveringen van De Grote Vraag, een programma van de Icon. In het tweede halfuur hoort u Mensje van Keulen en nu eerst Alida Boschart. Stel dat God bestaat. Sterker nog, je komt oog in oog met hem of haar te staan. En Je mag één beslissende vraag stellen. Wat vraag je dan? Met dit uitgangspunt gaat Eva Verstoep in gesprek met Major Boschart van het leger des Heils. Ze werd geboren op 8 juni 1913. Ze overleed ruim twee weken na haar 94ste verjaardag in juni 2007. Eva Verstoep weet dat ze zich één ding niet hoeft af te vragen. Meneer Boshart, ik hoef aan u niet te vragen of u in God gelooft. Ik geloof onvoorwaardelijk in God. Wie, wie is hij voor u? Heeft hij een bepaalde voorstelling van? Ik heb er in zoverre een voorstelling van. Ik, weet, ik geloof dat God geest is. En ik geloof dat God door zijn geest in onze geest inspreekt. Dat is dan het wonder van de heilige geest. Kun je dan uh, bidden als die geest in jezelf zit? Ja, ik denk dat ik bid tot die geest, en dat is die geest, is dan ook God. En daar spreek je het uit, en dat doe je soms heel zacht. S'avonds in bed doe ik dat gewoon zachtjes, en dan ga het dat in me denken. En dan heb ik toch het idee dat God dat hoort, maar ik zie God niet in zijn persoon of in zijn vader gehuur, die op een troon zit. Ik denk dat God ook helemaal geest is. En door zijn heilige geest spreekt hij in, in onze geest. En daardoor verstaan we dat ergens in ons hart. En als je op een ogenblik voor die geest van God je hart openzet... dan hoor je het ook. En hoe je dat dan hoort, dat hoor je niet meer in je menselijke oor, Zou je zo doof zijn, dan is kwart op? kwartel. Bent u ook met dat idee van God opgevoed, vroeger, in uw jeugd? Nou, ik denk het niet... Ik had dus een bijzondere situatie dat ik eigenlijk in een gezin ben geboren, waar mijn moeder en vader in de Protestantenkerk zijn getrouwd. En toen is mijn vader, toen ik nog maar een jaar of tien, elf was, helemaal toegegroeid naar de Rooms-Katholieke kerk. Dus ik heb eigenlijk een rooms katholieke meelevende vader gehad en een protestante moeder. En dat wilde zeggen bij ons, en ik moet zeggen dat ik het alleen maar waarderen kan dat ze in die tijd al, ik ben geboren in 1913... dat ze in die tijd al zeiden van... als je de kerk wil, dan mag je. mag je met vader mee, je mag met moeder mee. Als je niet wil, dan ga je niet. Dat ze bij ons zeiden, en dat vind ik nu, denk ik... zie ik dat heel bewuster, modern. Het is allemaal hetzelfde christendom, het is ander filiaal. En ze hebben wat andere ceremonieën. Had u verder een gelukkige jeugd? Was ik had een u? hele gelukkige jeugd. En goed, we hadden het niet rijk. Het was arm in die tijd. En vader was journalist, maar die werd eerst bij regen betaald. En pas in 1929 kreeg hij als journalist een vaste aanstelling. Hij kreeg, in het begin kwam moeder zowat tot 17, 18 gulden in de week. Maar het was een andere tijd. En dat ging allemaal uh, gewoon, liep dat goed. Hm. Maar u, wat voor kind was u? Ik was een heel lastig kind. En de jongens waren eigenlijk veel rustiger... en die waren ook wel voor studeren, voor school. Ik had een hekel aan school. Met dat gevolg dat ik met mijn veertiende jaren ben gaan werken... En mijn vader zei van, jou van altijd spijbelen, daar word ik helemaal mal van. En dan kwamen altijd klachten van school, denk ik. En ik was ook heel ja, lastig en bewegelijk. En ik kwam altijd met allerlei dingen thuis. Weer met een hele emmer vol kiekers en dan weer met een emmer vol slakken. En had ik uit het slootgebied. En toen ben ik met veertien van school gegaan. Toen was je tot 14 jaar leerplichtig. En toen ben ik inpakster geworden in een manufatuurwinkel, heette dat vroeger. En dan verkochten ze laken, en slopen en dat. En dan moest ik inpakken, dat heb ik vier jaar gedaan. Wanneer heeft u besloten om bij het leger des Heils te gaan? Toen was ik 18 jaar en ik werkte nog eigenlijk in die zaak... waar ik dan inpakster was. En wij woonden in Utrecht op het Janskerkhof. En dat was altijd zaterdagavond en zondagmiddags. Openlucht samenkomst van het leger. En daar ben ik op een zaterdag aan bij terechtgekomen. En dan ben ik naar gaan luisteren. En daar spraken ze over de God die mij lief heeft, heeft u ook lief. En dan waren zondag, gaan laken, ze worden als sneeuw... maar ik had niet zo'n grote zonde, denk ik. Ik had nooit gemoord, ik had niet gestolen. Maar ik denk natuurlijk dat je in een verbroken contact met God leeft. Dat is dan eigenlijk de zonde. Ik denk dat je niet beantwoordt aan de bestemming die God heeft. En dat heb ik bij het Leger des heel persoonlijk opgepikt ben ik tot bekering gekomen. Dat je daar eigenlijk, je, om, je bent dan niet volmaakt. Mensen denken, daar moet je volmaakt zijn, maar dat is helemaal niet zo. Maar ik denk dat je gewoon dan je omkeert... en doelgericht en doelbewust naar God toe gaat leven... en dat je dan ook op dat moment... eigenlijk je hart openzet voor die geest van God. En dan spreken ook die dingen van God... wat je ervan leest. Ik kocht een bijbeltje... en ik kocht zo'n liederboekje van het leger... en ik heb dat allemaal even me aangesproken. En nou ben ik bijna 91... en ik ben het nooit meer kwijtgeraakt. Het is een moeilijke beslissing. Het was natuurlijk een hele andere beslissing. En ik moet zeggen, ik heb dan toch een klein beetje tegenstand van mijn ouders gevoeld. Mijn moeder die dacht, allemaal rare en dronken mensen. Zo zagen ze het tegen het leger. En Uthoff was een oude Daantje bekeerd geworden. En die was altijd dronken. En dan was ze niet meer dronken. En de visboer was bekeerd geworden. Die stonk altijd drank en naar vis. En dan stonk hij alleen nog maar naar vis. Maar mijn moeder dacht, mijn enige dochter, heb jij niks leukers? Die vond het maar niks. Die zag allemaal beren op de weg en die dacht... nou, wat moet dat allemaal? Mijn vader vond het eigenlijk... goddienst niet verantwoord. Die was in die tijd toch wel in de stemming van... de rooms katholieke kerk is toch eigenlijk de enige en de beste kerk. Maar goed, ze hebben daar ook niet te lang over gezeurd. Ze zeiden wel, je moet er een jaar goed over denken... of je ja. dat nou echt wil. Maar had u nooit twijfelen? Want u koos natuurlijk voor een bepaald leven. Hè? Een roeping, opoffering ja. ook. Ja. En Ik heb er nooit meer aan getwijfeld. Nee, dat is toch heel ja, ma makkelijk, want dan zeggen ze: Ik heb ook nooit meer aan God getwijfeld. Ik geloof het, ik beleef het. Natuurlijk, als je leven lang bij het leger werkt, is er ook wel eens wat. Mm -hmm. Maar ik heb altijd geweten, dit is mijn roeping en dit wil ik. Mm -hmm. En wat er ook is, dan moet ik dat langs een goede en gebaande weg zien op te lossen. Maar u had ook wel, heb ik begrepen, best willen trouwen, bijvoorbeeld, en ja, kinderen. Ja, dat is gewild, maar, het is maar je mag het leger wel trouwen. Maar als je nou, ik werd dan midden een jaar, heb ik dus besloten... om officier te worden, dus helemaal in het leger te gaan. En als je officier wordt, dan gaan ze ervan uit... Dat je met een officier trouwt. Hm. En die was niet voorhanden. Nou ja, voorhanden. handen. Ik, wij waren ook niet van een tijd dat we er zelf naar keken. Ik moet zeggen, voor mijn dertigste en vijfendertigste... heb ik er nooit over nagedacht. Nou, het was gekomen, was het leuk geweest. Maar bent u nooit verliefd geweest? Ik ben best eens een paar keer verliefd geweest. Maar goed, dan dacht ik altijd, als het niet past in mijn roeping nou, dan kan het niet. En dan wil ik het ook niet. En ik las ergens, ik weet helemaal niet of het waar is... maar eh, dat u zich ook best had kunnen voorstellen... dat u met een vrouw was samen geweest. Nou ja, ik zou het me wel kunnen voorstellen, maar dat wilde ik vanuit mijn principes en mijn denken daarover. Ik zal het helemaal niet van een ander voordelen. maar zelf zou ik het niet willen als dat tot een seksuele en lesbische verhouding kwam. Nee. Je kan best met vrouwen leuke vriendschappen hebben. En ik heb ook een heleboel mensen om mij heen, met zo goed mannen als vrouwen, waar ik het gewoon leuk mee heb. Maar ik vond als het een soort lesbische verhouding zou worden, vond ik persoonlijk dat ik vanuit mijn denken dat niet kon. Nee. En het wilde ook. Dus dan... Ik vraag me af of ik de beide mogelijkheden in me heb. Aha. De beide mogelijkheden? Ja. ja, ik denk misschien nog wel haast alle mensen dat wel hebben. En de ene keer helpt het zo over, de andere keer zo... en als een gezin helemaal kinderen heeft... en mensen die dan ineens zeggen, halverwege een huwelijk... ja, nou, eigenlijk slaap ik meer op een man of meer op een vrouw aan... op een eigen slacht. Dat snap ik dan niet, want als je dan kinderen hebt... en je samen ook een gezin opgezet. Maar dat moet iedereen natuurlijk ook voor Ik zal het nooit van een ander verordelen... Nee. Ik vind voor mij zelf, denk ik, dat het verkeerd is. En, en waarom dan? Nou, dat weet ik niet, dat voel ik innerlijk zo. Ik kan het ook niet uit de Bijbel staven. Nee, nee, het heeft niet met uw geloof te maken. Nou, ik denk wel dat mijn geloof innerlijk zegt... dat dat toch een soort eh, lustverhoudingen zijn... die niet horen met een vrouw, met het eigen geslacht. Niet de bedoeling? Dat is niet de bedoeling. Hm. En als mensen dat uit nood geboren is, dan zal ik het van niemand veroordelen... En dan kan ik volledig tolerant. Ik was al een van de eersten in het leger die dat volledig accepteerde van de anderen. En dan ben ik het ook helemaal mee eens. Maar voor mijn eigen heb ik het niet. Ik denk dat het mijn leven had bedorven. Uh, echt nog een heilsoldaten of ja, officier, nu, nu uh, inmiddels kolonel, begreep ik... Um, van het oude stempel geweest, de straat op, ja. kroegen in, hoed op... Ja, en dat heb ik gedaan. Strijdkreet in de kroegen ja, uitdelen. Ja, hoor, ik heb het en nou als ik met mijn mandje... als ik dus met mijn rollator de straat op ga, dan neem ik alle strijdkreten mee... En iemand die me onderweg aanspreekt en een praatje met me wil, want dat doe ik in een blok om, want ik kan niet langer als 20 minuten lopen, die, uh, die krijgt meteen een strijdkracht van me. Maar u heeft dat tot uw 88? Dat is echt in het centrum gedaan, hè, ja, van Amsterdam? Tot, uh, twee maanden voordat ik 88 werd. Ja. In april ben ik, ik, in januari, heb ik op een avond in de regen, ja, mensen kennen ook van alles beleven, maar zo heel vast niet, tussen twee trams gezeten, hier in Amsterdam, op het rokin. Maar ik had niet overgestoken bij een, bij een zebra. Dus dat was ook mijn eigen schuld. En toen was het regenachtig. Het was al misschien zeg maar, tien uur, half elf. En ik wilde oversteken. En dan komt er van de dam een tram aan. En ik doe twee stappen terug. En toen kwam er van de andere kant in aan. En toen zat ik tussen die twee trammen. Die had ik niet gehoord en laat staan gezien en toen dacht ik, nou ga ik hier op Dammer dood doen. ik denk, wat een rel voor het leger, de miljoen voor ongeluk ik denk, nou dat gaat mis dat dacht ik vast hoor nou, en een enkele seconde had ik in de gaten als ik dood blijf staan ik zou nu niet graag nog een keer doen dan gaat het goed en het ging goed ik voelde langs mijn neus haast de tram gaan en langs mijn billen ging, voelde ik me opschuiven ik had dat mandje met mijn strijkereten bij me en daar stond ik en die tramconducteurs hebben het geen verdwenen gezien. En toen, eh, nou ja, toen waren ze eindelijk natuurlijk voorbij. Voor mij Heb dat heel lang geduurd. En ik was er ook heel erg van geschrokken. Ja. Toen was er een man die ik helemaal niet goed gezien heb. Die heel boos tegen me deed. Dat mag je nooit meer doen. En die zette me aan de overkant van mijn gevoel aan de verkeerde kant op de stoep. En toen liep hij weg. Toen ging hij bij me weg. En die school tegen me, dat mag je nooit meer doen. Ik denk of ik dat van mijn lol had gedaan. En toen heb ik besloten, nou, ik moet stoppen met strijzen. Dus ik zie het allemaal niet meer zo goed. Yeah. En in één oog zie ik helemaal niet meer. En het andere oog is toch ook niet te, al te best. Ik mag nog heel dankbaar zijn. Maar ik denk, ik, en ik viel gauwer. En, ik, en, toen heb, en toen heb ik allemaal nette stencils gemaakt. Die hebben ze voor me gemaakt. En al die café's heb ik ze hartelijk bedankt. En of ze de opvolger ook met vreugde willen ontvangen, nou in die. zin. Ja. Maar dan... het betekent wel dat het type soldaat zoals u... Hè, dat, dat sterft wel een beetje dat uit. Staat, hè. Ja, maar goed, dan kan je ook niks doen. Vindt dat... u het erg? Ja. Vindt u dat erg? Ik vind het jammer, maar ik denk dat er er God wel weer iets anders verwekken... Ik bedoel, ik ken er ook niks aan doen. Ik bedoel, ik heb het uitgedragen, ik heb het met vreugde. En dan denk ik wel eens, ze vinden mij dan toch een beetje een ouderwetse helssoldaat. Maar het heeft toch het publiek aangesproken. Want ik heb net zoveel contacten buiten het leger, als dus in het leger. We zitten hier eigenlijk voor uw grote vraag. Daar moeten we nou eens gauw aan beginnen. Ja. Hoe luidt die? Nou, ik zou bijvoorbeeld vragen dat hoe ziet nou die eeuwigheid eruit? Maar ik heb dan toch naar beide gedachten... dat God zegt, nou, dat zul je naar deze verstaan. Ja, maar u zou het eigenlijk wel willen weten graag. Ik zou het wel willen weten, maar ik ben er wel zo geduldig... dat ik denk, nou, dat komt wel. Zijn er verschillende voorstellingen die u daarvan hebt... Nou, ik denk dat ik eigenlijk, nu ik ouder ben geworden... en zoveel levenservaring, geen enkele voorstelling meer van heb. En dat ik misschien jong geweten heb gedacht van... Uh, nou, misschien is dat heel mooi met allemaal engelen... en met God in het midden. Maar ik heb er nou geen enkele voorstelling meer bij. Want ik kom meer met de ontdekking. Niemand heeft het ooit kunnen uitvinden met alle goede wetenschappen wat het is. Ik denk dat het het wonderlijke is van een land van eeuwige rust, vrede, licht en liefde. God heeft het beloofd. En daarom geloof ik dat het komt. Maar wat het oog niet kan zien En wat het oor kan bedenken, zegt de Bijbel... zij heeft God bereid in de eeuwigheid. Dus het is zeker goed. En ik heb nog niet het idee dat ik verlang om dood te gaan. De eeuwigheid ontgaat me toch niet. Dus ik zie dat wel. Dat weet u zeker? Ik denk, ik weet dat zeker. Ik geloof het, want God heeft het beloofd. Maar is dat omdat het in de Bijbel staat... of omdat u ook andere ervaringen heeft? van nou, er, er is een ervaring. Het, het staat in de Bijbel. En dat zal dan die ervaringen wel op gestoeld zijn. Maar ergens binnenin me ben ik daar nooit aan gaan twijfelen. Te nee. kijken, nou, als dan van de week een, de koningin Julian is gestorven... en die begraaf is, vond ik prachtig. En dan denk ik, nou, zo beleef ik het ook. Hoe is dat... Zo zei eigenlijk, aan ja, dat ze dan gelooft in een land van vrede en liefde en licht. En zo heb ik het ook altijd beleefd. Ja. En dat is niet afhankelijk alleen van wat ik in de Bijbel lees... maar ik denk wel dat mijn denken ook door de Bijbel gevormd is. Maar ik vraag me ook wel eens af of al die wereldgodsdiensten ze toch eigenlijk een diepste wezen niet hetzelfde zijn? Net als Juliana eigenlijk. Ja, ja. ja. ja. en dan niet omdat zij dat geloofden, maar ja. ik geloof dat al... Net zo lang en dan denk ik, oh, nou, zij gelooft het ook zo. Maar dan staat er in de, in de geloofsbeleidenis van het leger des Heils... Um, dat alle gelovigen met geheel hun geest, en? ziel en lichaam... onberispelijk bewaard blijven tot de komst van de Heer. Ja. Dat gelooft u zo? Nou, ik, ik geloof het omdat ik het ondertekend heb, maar ik weet het niet. Ik moet gewoon zeggen dat ik het niet weet. Ik weet niet of dat ook een ontmoeting is in een menselijk lichaam. Of dat niet allemaal geesten zijn die elkaar ontmoeten. Ik ken er geen enkele voorstelling bij van maken. Maar dat naar lichaam, daar heeft u wel een beetje twijfel bij? Zeg maar. Ik denk niet dat al die lichamen daar in die eeuwigheid rond kunnen blijven lopen door de eeuwen heen. Wij denken toch in, een bekerk, toch in een soort beperktheid van ruimtes. Mm -hmm. Maar God is de enige die scheppen kan. Ik geloof ook dat God de mens geschapen heeft. Wanneer dat precies gebeurt is, durf ik niet te zeggen. Maar ik geloof dat God de mens geschapen heeft. En die heeft hem zo mooi gemaakt. Handjes, voetjes, geest, ziel, lichaam. Alles zit erin. Mm -hmm. Maar die geest van God die is ook eenmaal meegeboren in dat kind... En daarom is hij door de eeuwen heen overal aanwezig. Nou, Als dan... je nou op de Filipijnen komt, of je komt in Haiti... Mm -hmm. dan weten mensen toch iets... zeg nou maar, laatst valt er hier een man in het water waar ik dan bij stond. Nou, nee, hij viel er niet in waar ik bij stond, maar hij lachte erin. Dan roept hij tot drie, vier toe, oh God, help me. Terwijl hij achteraf zegt, Geloven. Toen zei ik tegen hem, want hij is er gelukkig uitgekomen... door drie pittige knullen. Twee knullen hebben hem eruit geviesd. En dan zeg ik tegen hem, geloof je nou in God? Toen we hem eerst brood hadden gegeven en hem erover kleren gehad. En dan denk hij: wat een vervelend mens. Dan hebben ze me van het leven, dan ze gegeven. Dan moet ik ook nog zo nodig voor de in God geloven. En dan wou hij wou nu rechtstreeks zeggen, nee. Toen zegt hij, wat dan? Ik zeg nou, je roept al drie, vier keer door, oh God, help me. Dat komt ineens uit zijn binnenste voort. Mm -hmm. Dan zeg ik, wat is dat? Dat is een soort altaar voor een onbekende God. Maar het is ergens in de kiem aanwezig. Gelooft u in een eeuwige straf voor de goddelozen? Dat staat ook in die beleidnis. Dat staat ook in dus nou, ik, weet ook niet, ik heb nog wel eens idee dat ze allemaal behouden voor de 11e uur. Ik denk dat die straf is in mensen die ook echt goddeloos zijn. En neem dan nou maar eens om een voorbeeld te nemen, een man als Hitler. Die hebben ah. het toch wel een goed bedorven, denk ik. Hoewel die wist dat hij geloofde in God. Tenminste, zover wat ik van Hitler weet. Maar dan denk ik dat er elfde uur God ons door die geest... misschien door een soort zeef doet. En dat we dan eigenlijk de, de eeuwige straf is... dat je dan ineens als een film ziet... wat heb ik allemaal gedaan? En zo'n man als Hitler had toch wel wat gedaan. Alleen als ideeën. Hij zal het niet zelf gedaan hebben. Maar als ideeën dat hij die miljoenen joden in die gasovers hebt gestopt... Nou, en dat je dat dan als een flits zonder ogen ziet... dat dat een soort straf is. Een vage vuur en een hel die daar zit te branden... Ja. dat geloof ik helemaal niet. Zeg maar iemand als Herman Brood bijvoorbeeld. Hè? Die wordt door veel mensen gezien als, nou, als typisch... iemand die een goddeloos leven heeft geleid. Ja, dan hè? kan ik je nog een stukje voorlezen van Herman Brood. Dat hij gelooft door het contact met mij... dat hij toch iets begrepen gekregen van God. Ja, maar zijn levensstijl dan... en de manier waarop hij eruit nou, gestapt ja, is. ja, zo gestoord is de pieten... En als je zijn moeder ook spreekt, ik heb zijn moeder vaak gesproken... en later had ze ook wel verdriet dat hij dat zelf gedaan had. En dat vind ik ook niet goed, hoor, dat hij het zelf gedaan heeft. Maar ik denk dat je hem duidelijk moet rekenen... onder mensen waar dus psychisch wat te markeerden. En als ze roodvonk hebben of ze hebben gebroken benen... of ze zijn, eh, nou, noem maar wat, dan vinden de mensen zielig... en dan is dit allemaal slecht. Mm -hmm. Had u alleen zorg om hem of beschouwde u hem als een vriend... Nee, ik, ik had zorgen, maar ik beschouwde me eigenlijk als een contact... waar ik misschien iets voor kon betekenen. Hoe is dat met andere mensen? Hè? Want u heeft ontzettend veel contacten in uw leven gehad. Hè? Met ja. het Koninklijk Huis, met, met, me met mensen op straat, uh, junks, uh, noem maar alles. op. Z heeft u vrienden of vriendinnen? Ik heb ook vrienden, natuurlijk ja. heb ik vrienden. Maar de ene, heb ik, daar beleef ik het wat sterker mee. Als ik, nou eens, ik heb nu een hele moeilijke brief... Nou, niet zo erg moeilijk. Ik krijg nog een onderscheiding van. Uh, dan moet ik eens kijken. Maar daar zit ik dan een beetje mee. En dan moet ik eens even zijn een goede vriend. Ik krijg een onderscheiding van de Joodse gemeenschap. Voor wat ik voor Joodse kinderen heb gedaan. Het is niet zo vreselijk moeilijk, maar ik moet dan een Engelse brief terugschrijven. Dat is dan weer moeilijk. En dan. Nou ja, dan denk ik, daar moet ik uh, misschien Hans voor hebben. Maar wat heeft u gedaan? Ze helpen ontsnappen of zo? Ja, ik heb een heleboel kleine Joodse kindertjes in de oorlog. En ik, heb in, ik werkte van 1934 tot 19, eind 1945... hier in Amsterdam, mm -hmm. Rapenburg. van Nu de tunnel staat in een kinderhuis van het zelfs. Mm -hmm. En toen eenmaal die oorlog kwam, zaten wij natuurlijk midden in een Joodse buurt. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk misschien wel honderden, maar in ieder geval meer als honderd... Kleine Joodse kinderen, die is in pleeggezinnen gebracht. En dat deed ik achter op de fiets in een mandje. Ik ben wel met een Duitse auto meegelift. En dan zei die Duitse tegen mij, wat zit ik in een mandje? Ik zei, nou, dat is breekbaar, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En dan bad ik liever hier. Laat nou, alsjeblieft dat kind niet gaan huilen. En dan dacht die man, geloof ik, eieren had. En... Ik was heel naïef. Ik heb ook eigenlijk niet... Ik denk, systeem is verkeerd. Maar ik heb eigenlijk al die Duitsers in Japan gezien. En dat had ik ook van nature. Ik denk, ben, al die mensen zijn toch niet gek? Mm. Ja, ik, ik, maar ik vraag ook over vriendschappen. Omdat, nou ja, je ziet heel veel mensen in het werk van u... Ja. Maar je bent eigenlijk nergens thuis. Dus, nee, dat is, dus is ook eens, een soort nou, dat eenzaamheid. Nou, dat is natuurlijk ook. Maar goed, dan heb ik God om de dingen eens tegen te zeggen. Ik zei altijd: Ik ben overal welkom, maar ik hoor nergens. En de ene keer: ik, nou, Als je ouder wordt, gaat dat geleidelijk over. Ik kan natuurlijk heel goed nou alleen zijn. Maar vroeger ben ik ook wel eens gehad dat ik dacht: een tweede keer: Nou, ik ga eens even naar die of die. Dan liep ik er toch een beetje tegenop dat ik er alleen was. En hoe is dat nu? Nou, ik denk dat mijn nou kanaal helemaal doorheen is gegroeid. de eeuwigheid eruit? Nou, eigenlijk hoeft u daar geen antwoord op? U zegt, ik nee, zie ik het wel? ik zie het wel. En ik ben ook niet zo nieuwsgierig. Ik, bedoel, ik heb niet het idee, ik ben bang voor de dood, maar ik heb er ook geen haast mee. De eeuwigheid ontgaat me toch niet. Die duurt toch eeuwig. En dan zeg ik, heb het hier ook nog wel leuk. En ik kan hier nog een boodschap van God uitdragen. En ik heb toch altijd het eigenwijze gevoel, waarom ben ik nou zo bekend geworden? Ik heb, ben er voor mijn gevoel niet op uit geweest om bekend te worden. Het blijft altijd maar. Ik heb vandaag haast dagelijks weer... ze denken vast, dat ik ga doodvergaan, interviews. Ik heb vanmiddag weer wat, ik heb elk ogenblik wat. Dan maar wat is dat nou? nou? Dat weet ik niet, vertel u me dat nou eens is. Ik weet ook niet wat het is. Ik doe nooit wat aan mijn haar, ik ga nooit aan kappen. Ik maak me niet op. Ik doe niks en zeggen ze, moet u wat doen in je nagels? Nou, toen is dus een schone heel zijn en daar is het mee af. Maar ik ben dus niet... Ik doe niet extra aan mijn kleding. Zo dat ik hele kousen heb. En dat ik hele schoenen heb. En dat ik een knappe nette schone jurk aan heb. En ik ben niet faal. Maar ik bedoel, het is niet zo dat ik er nou echt wat extra aan doe. En wat is het dan? Wat trekt de mensen dan in mij aan? Heeft u geen idee? Nee. zweet dus weet jij het? Ja, en dan zeg je, je bent je ben eerlijk, eerlijk. Je bent open, open. Maar dan ga ik vanuit dat het iedere mens is. <lacht> nee, en, u, en u hebt een groot hart... Ja, en ik denk toch ook dat u het zo ik kan het eenvoudig zeggen. goed kan zeggen. Ik heb nog eens een keer een pluimpje gehad. Dat vond ik heel mooi van een meneer van een Rotary club in de wereld. Die zei: "Ik heb geen één vreemd woord gebruikt." Wat zeg ik tegen man? Ik zeg: "Meneer, ik ken er geen één. Laat al niks gebruiken zal." Ja, en ik denk toch ook wel dat u zo'n heel leven toch in dienst van een medemens heeft gezet. En ik god heeft God heeft toch niks nodig van ons. Ik geloof dat je God dient door je mensen dient. God dienen is mensen dienen. Mm. Ja, maar ik heb het nog een hele. Ik heb niet eens mijn oude gevoel gehad. Als ik me op te van. Ik heb een heel leuk leven gehad. Ik wens u nog een mooie poos. U weet, het is ook een poosje leven, wie zal het zeggen. Ik heb er ook geen idee bij. Ik kan er ook niet over in de war zitten en ik zie het wel. En, er is natuurlijk een, en dan moet ik het allemaal achterlaten. Nou ja, dan laat ik het achter. Het is in deze twee kamers, dus het is gauw opgeruimd. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik heb mijn best gedaan. Eva Verstoep was in gesprek met Alida Boschart in een bijdrage van de ICON. Eerder uitgezonden in 2004. Major Boschart zag het levenslicht op 8 juni 1913. Ze overleed in juni 2007 en ze was 94 jaar oud. Dit was een aflevering van De Grote Vraag. Het uitgangspunt daarin is, stel dat God bestaat... sterker nog, je komt oog in oog met hem of haar te staan... en je mag één beslissende vraag stellen. Wat vraag je dan? In het tweede deel van dit uur wordt deze kwestie voorgelegd aan Mensje van Keulen. Zij zag het levenslicht op 10 juni 1946... en viert dus morgen haar 66ste verjaardag. Het woord is wederom aan Eva Verstoep. Mensen van Keulen, ik heb begrepen dat u niet in God gelooft. Als dat wel zo zou zijn, zou u dat prettig vinden? Um, door mijn jeugd en mijn opvoeding is het wel zo... dat ik uh, bij Tijzerwijder ook nog wel eens mijn twijfels heb. Maar over het algemeen geloof ik inderdaad niet echt in een God... en in een hiernaam als... ik, ik mis dat ook, dat moet ik eerlijk zeggen. En ik zou graag willen dat ik weer dat gevoel van troost kon hebben... wat ik in mijn kindertijd had. Ik herinner me als je vroeger dus heel desolaat voelde... dat het toch altijd nog die zekerheid was dat je, dat je hem aan kon spreken... of dat je tot Maria of een, of een heilige kon keren... en dat je dan uh, ja, daartoe kon bidden en uh, verzoeken om iets. En, uh, al was het dan nog zo vaag als uh, laat het goed gaan met de wereld, laat ik het zo zeggen. Maar is dat nou een soort nostalgisch terugverlangen? Of, of heeft u dus zoiets van... nou? Misschien komt het nog eens terug. Het is niet zo nostalgisch. Ik ben helemaal niet zo nostalgisch van aard. Ik herinner me gewoon heel goed dat dat, uh, dat, dat die troost bood. En als ik zie hoe mensen ook nog wel kunnen geloven, dan kan ik daar met, ja, met, met een zekere benijdenswaardigheid naar kijken. En ik was laatst ook weer door iemand die overleden was in een kerk. En als ik dan ja, zie hoe, mensen, hoe dat mensen kan troosten, dan. Uh, ja, dan, dan vind ik dat toch wel heel indrukwekkend. En ik moet bijvoorbeeld ook zeggen toen mijn moeder overleed, um, dat ik een heel sterk gevoel had. Niet alleen dat ze er nog ergens was en dat ik nog steeds heb na, deze, na al die jaren. Maar dat ik haar nog steeds aanspreek bijvoorbeeld. Met het idee dat ze ergens zit. En ja, dat is dan nooit onder de grond. Dat is altijd ergens boven. Dus dat is toch wel iets wat is blijven hangen. Er is soms wel een besef, dat ik denk van. Iets zien en bedenken, dat kan een mens nauwelijks gemaakt hebben. Of als hij het dan al gemaakt heeft, dan moet hij toch wel. Dan moet het bijna door God gemaakt zijn. Want het is bijna onmogelijk, zo'n schepping. Hè? Dus er zijn wel momenten, ik denk van. dat het bijna niet te bevatten is waar dingen vandaan komen. Of. Uh, ja, er is, iedere dag is wel wat wat dat betreft. Dat je de raadselen niet kunt doorgronden. Stel, hij bestaat. En u komt in de gelegenheid om hem één vraag te stellen... die voor u belangrijk is. Hoe zou die luiden? Dan zou ik het tot inderdaad één vraag toespitsen, omdat die heel erg naligt. En die vraag zou dan zijn, komen de dieren in de hemel? Ik zou natuurlijk willen weten, God, als u bestaat, is er een hiernaam? Als, want dat is natuurlijk toch het meest troostende wat je kunt hebben... als je gelooft dat je weet dat alles wat je meemaakt op aarde... En als dat heel kwalijk is dat het straks een keer zal ophouden... en dat degene die je mist, dat je die weer zou zien. Uh, dus is er een hiernaam als die vraag is natuurlijk dan vooral van belang. Maar daar denk ik dan toch ook weer bij. En dat is nogmaals zonder nostalgie, maar het gaat wel terug weer tot die kindertijd... wanneer je voor het eerst beseft als je een dier waar je van houdt, als je dat ontvalt... Komt dat dier dan wel in die hemel? Want dat zou een verschrikking zijn als dat niet zo was. Want Je haalt je, je, je ogen komen zo wat uit hun kassen van verdriet. En, nou ja, dat, vaak zie je dat ook bij kinderen, dat ze dat hebben. van Die dieren, die hoort er helemaal bij. Dus wat dat betreft kan ik wel helemaal teruggaan. En heeft die vraag toen al die grond? Maar ik ben dat eigenlijk blijven denken. Laten we eerst even stilstaan bij die hemel. Um... U zei net al iets over de troost van het hiernamaals. Waarom is die hemel zo belangrijk? Die hemel is op de eerste plaats belangrijk... omdat je niet zo graag... omdat ik zelf zou willen blijven doorleven... maar om, om die dierbaren. En die dierbaar zijn de mensen natuurlijk in een directe omgeving. En zijn dan de mensen die je niet hebt leren kennen op deze hele aardbol. Bijna niet te bevatten. Maar die ook. Die dan uh, goed of aardig. of hè, die, die, nou ja, die aan de goede kant zouden zijn. Dus die mogen ook niet allemaal zomaar teloor gaan. En daar vallen voor mij dus ook de dieren onder. Maar u wil alleen de aardige mensen erbij hebben. U, u wil uitmaken wie erin uh, nou, komt. Dan, dan komt natuurlijk toch dat. dat het oude concept van dat er ook een vage vuur zou zijn en een hel... Komt, zou dan weer van pas komen. Dus ja. als ze allemaal gelouderd zouden kunnen raken, behalve de echte slechte rieken, nou ja, ja, die dan niet. Nee, en ik, ik vrees ook wel eens dat meer dan de helft van de mensheid... helaas tot uh, die slechte kant behoort. U heeft een boek geschreven, ooit over uw moeder, Olifanten op een web... Enige echt autobiografische werk, eigenlijk. Um, waarom moest dat boek geschreven worden? Dat is het enige boek waarvoor ik ook geen notities had. Bij romans en verhalen heb ik altijd heel veel uh, notities in schriften staan, die ik dan voor een kleiner of groter deel toch allemaal wel gebruik. En hierbij had ik niets, omdat de schok van mijn moeders dood zo immens was. Um, ze was 73, dus helemaal... Ja, ze was niet echt jong, maar ze werkte nog steeds bij allerlei mensen... die zij dan oude mensen noemde, hè, bij wie ze dus nog steeds schoonmaakte. Zoals in Spanje toen het gebeurde. Mijn zus belde en ik schrok zo vreselijk. Ik sprong mijn bed uit en ik ben ook gelijk in mijn dagboek gaan schrijven. Ik ben geen goed dagboek aan hier, maar ik schreef toch gelijk... Op dat ik over haar zou schrijven. Dat stond ogenblikkelijk voor mij vast. Hoe oud was ze toen? Uh, dat is nu alweer acht, negen jaar geleden. Dus, uh, dus ik was uh, tegen de 50. Ja. Ja. Dus niet ja. extreem jong. Zeven, acht jaar geleden. Ja. Ja. Nee, niet extreem jong. Maar het wonderlijke was dat als ik denk aan mijn kindertijd, en dan lag ik s'avonds in bed en dan lag ik ongelooflijk lang wakker. Dat is altijd zo geweest. Maar we moesten dan toch, hè, zoals de meeste van mijn generatie vroeg naar bed, dan dacht ik altijd aan de mensen die je zouden ontvallen. En als ik dan aan dacht dat mijn moeder dood zou gaan... en ook mijn vader, dan werd ik bijna uitzinnig van verdriet. En dan, Toen mijn moeder dus ook werkelijk overleed... hoe lang ik ook al volwassen was... toen werd in feite dat kinderverdriet ook bewaarheid. Ik vond het ook echt zo erg. U heeft het dat ja. dus al zo lang dat u eigenlijk de angst had... voor wat de dood ja. doet? Ja, ja, ja, en Olivier van Toppenbeb was daarom ook voor mij een boek om voor en door en over mijn moeder te schrijven... maar ook die andere kant te belichten, namelijk dat die dood... alleen omdat je zo bang bent dat alles je ontvalt... om die dood zelf een keer, als het ware, een map terug te geven. En ik had ook het idee dat dat lukte. Want toen ik het boek af had, dacht ik... nou, hij heeft mij in ieder geval niet weggemaaid met die zijs. Dus ik had een zekere triomf. Triomf over de dood? Hij had me toch kunnen weghalen. Ik bedoel, ik besefte voor, natuurlijk voor de zoveelste keer... met je altijd wel mensen en dieren ziet wegvallen... Uh, dat die man met die zei, zomaar kan langskomen. Ja. En ik wist dus ook van, ik moet blijven doorschrijven... en ik moet doorgaan, want onderstel dat hij mij komt halen... en ik dit boek niet afrond. Nu, hij heeft, me dat, hij heeft dat niet kunnen voorkomen dat ik het niet afgeef. Maar um, was het nou ook een manier om echt afscheid te nemen van uw moeder? Ik heb eerder het idee dat ik het daardoor behouden heb. Het is in de literatuur sowieso weinig uh, geschreven over... Uh, Eenvoudige vrouwen die hun hele leven op hun knieën liggen. Dus dat was vond, uw moeder? Ja, en ik vond dus ook wel dat daar wel eens over geschreven mag worden. Maar ik vond haar he heel, uh, heel bijzonder, ja. Heel liefdevol, heel. Ook, ja, ik, vond, ik had een groot gevoel van troefheid om alle kansen die ze had gemist. En het was net alsof ik dat ook allemaal wilde rechtzetten. Wel, wat betekent uw moeder nu nog voor u? Uh, ik, ik zal haar altijd blijven missen, dat blijft zo. Het is natuurlijk een soortje. Ja, God, er zijn zoveel mensen inmiddels natuurlijk in al overleden. Maar je hebt natuurlijk maar één moeder. En die is zo bepalend van, van de eerste dag in je bestaan. En die ook al is ze dan al die jaren niet meer... ze blijft altijd ergens hangen. Ik zie haar altijd nog bewegen ook. Of dat nou in gedachten is of hoe dan ook. doe u met haar? Mijn zus doet dat wel. Die kan dat echt nog hardop doen. Ik doe dat wel eens in gedachten of als er iets, iets niet lukt... of als ik ergens toch nog bang voor ben, dan... Uh, kan ik haar echt wel, uh, ja, wel aanspreken in gedachten. Ja. Was zij heel beschermend voor u, dat u zich veilig voelde? Ze was heel beschermend. Ze was een, dat was op het laatste moment ze was een van die vrouwen... die um, als ze woonde in Den Haag, als ik dan naar Amsterdam reed... die dan alleen maar zei, laat twee keer je telefoon overgaan... zodat ik weet dat je thuis bent. <laughs> het ging heel ver. Ik, ik herken dat ten opzichte van mijn zoon, maar ik probeer me af te remmen nog daarin... Maar ze bleef dat altijd. Ja, zoals ook iemand die aankwam en die altijd mijn huis ging schoonmaken. Ogenblikkelijk ging strijken. En Wat ramen. vreselijk. Oh, dat vond ik heerlijk. Nee, ik vond het heerlijk. Het ja. was altijd zo, ja. Nee, het was ook heel gezellig. Ik kan je anders zeggen? U heeft zich nooit ja. benauwd daarvan nee, gevoeld? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, nee. Ik, ik heb nooit die... En dat vind ik wel eens jammer. Nooit die... Andere fase gekend waarbij um, ouders, als het ware, de kinderen worden. Hè, zodat je daarvoor kunt gaan zorgen. Zij was degene die zo sterk was en dat bleef tot op het eind. Mm -hmm. Hoe was uw jeugd verder? Was u gelukkig als kind? Uh, ik geloof dat ik redelijk gelukkig was. En, hoewel mijn boek vol staat ook over droefheid en over alles wat ik me aantrok ja. als kind. En alle twijfel ook over God en de hemel en ook over dierenleed al. Alles staat erin. Um, mijn broer en zus zeiden toen ze het lazen... Van, ja, God, dat weten we ook nog wel, dat was waar en dat was waar. Maar dat je dat zo aantrok. Dus ik denk dat er wellicht een zekere overgevoeligheid was... die uh, meespeelde, zodat als je dagen juist aardig en gelukkig waren... dat dan ogenblikkelijk die omslag er was om dat niet te willen verliezen... en dat vast te houden, dat dat niet lukte. En dat, mm -hmm. dat dat dan altijd weer die sombere buien gaf. En, ja. ja, ach, zo zit je in elkaar... U zei net, ja, met mijn moeder kon ik heel goed. Voelde ik me heel veilig. Was het met uw vader? Ja, dat, daar hield ik ook heel erg van. Het was toch wel iemand voor wie ik graag goede cijfers haalde. Maar ze hadden niet echt een goed huwelijk. En dan trekken kinderen, denk ik, toch wel eerder naar de moeder toe. die, Ja, het was een beetje, een beetje gespleten, wat dat betreft. Ja. Ja. Maar ze hadden ook, wat dat betreft, misschien wel erg om te zeggen... Um, een huwelijk was niet goed, dat voelde je ook wel aan... maar ze maakte niet laaiende ruzies of zo. Je voelde eerder het verdriet, dat was het meer. Um, er was wel meer wat uh, tegenstrijdig was... want ze hadden ook allebei een ander geloof. Um, mijn moeder kwam, uh, van, was van katholieke huizen... In Den Haag. Mijn vader was van gereformeerde huizen. Mijn moeder was de oudste van zeven katholieke kinderen. Mijn vader de jongste van zestien gereformeerde kinderen. Jongen. Ja, dus dat gaf... Als we verjaardagen waren, gaf dat hele bonte avonden, kan ik wel zeggen. Hoezo? Ja. Nou, omdat dan de gereformeerden... en ook een paar afgescheiden um, hervormden en gereformeerden van artikel 31... als die dan een borrel op hadden, dan gingen ze vaak te ruzieën over... Um, ja allerlei uitspraken in de Bijbel... die dan niet klopten met hun visie of ja, wel En dan riepen ze boven alles uit... wat de Heer of Jesaja had voor zich. En dan zag ik aan katholieke kant... tantes en de ooms die toch heel wat minder bijbelvast waren... die zag ik dan toch wel wat uh, achter hun hand lachen. En dat gekrakeel, is dat ook een reden voor u geweest... om er wat afstand van te nemen? Ik denk dat het er wel toe heeft bijgedragen om te zien dat, uh, dat het geloof toch wel vele vormen had. Daar begon het al mee. Bent u nu ook nog vaak droeve? Natuurlijk, ja, dat hoort erbij. Het is, uh, uh, ja. ja. ja. ja. <lacht> Hoe zich dat? Uh, hoe oud zich wat precies? Die droevigheid. Hè? Oh, dat is zo, oh, zo uiteenlopend. Dat kan je zomaar overvallen. Zoals momenten van geluk je kunnen overvallen. Uh, is dat er plotseling soms uit het niets. Uh, je kunt uh, heel droevig raken als je alleen weer denkt aan degene die je kunt verliezen. Of omdat je iemand hebt verloren. Of omdat je zomaar droevig bent zonder te weten waarom. Of om, ja, je rijdt ergens langs, je ziet een boom omzagen. Of je ziet... Of je hoort een ambulance en je vult al met je fantasie en wat er gebeurt. Of je hoeft er maar de krant te lezen. Oh, er is zoveel, dus er is altijd wel wat. En als dat overspringt, dan kun je daar intens droevig van raken. U heeft echt wel die neiging ook. Oh, Hoezeer hoe ik dat ook wens te onderdrukken... ja, die neiging is er. Dat, eh, daar kun je dan niks aan doen, dat hoort bij je aard. Dat moet ik, dat moet ik maar aan geloven zo. Ja. Maar u geniet er ook wel eens een beetje van, of niet? Nee, ik geniet hier niet ja. van. Nee, ja. niet, niet van die droevigheid. Nee. Uh, wonderlijk is als, je aan, als ik aan het schrijven ben en er zijn personages die droevig zijn, dat ook dat, ook dat van binnenuit lijkt te komen. En, hoewel het tegelijkertijd ook wel zo is dat ik de regie in handen heb. En dat ik ook die personages allemaal wel vormen zie en zie handelen. En dat ook met distantie kan. Maar. Er zijn emoties soms bij die personages die zo overspringen... dat nou als het dan gaat om droevigheid, dat ik dan uh, daar zelf mee akerlach van word. wordt u overmand door je eigen personage. Ja, dat, kan. dat komt echt geregeld voor. Naast dat die hele dubbele kant, dat je ook dus inderdaad erbuiten staat... en natuurlijk de techniek hebt en die regie voert. Maar, en er dus ook ja. een beetje grip op. Kan ja, krijgen. jawel, en die greep daarop krijgen, dat is ook meestal pas als je al langer aan een boek bezig bent of aan een verhaal. Dat kan echt lang duren voordat je dat gevoel krijgt dat je er echt greep op hebt. Schrijven voor u ook een beetje therapeutisch om met de Um, nou, Narige dingen om te gaan? Ik hou niet zo erg van dat woord therapeutisch. Nou, of uh, of het u goed doet? <laughs> nou, nou, nee hoor. Want ik heb al vaak genoeg gezegd dat het uh, een lijnzeg kan zijn... en een kwelling. Maar het, ik moet daar ook maar niet zo steeds op blijven hameren. Want er zijn te veel momenten dat als het lukt... dat je dat je ja, gevoel van zegevier hebt, dat je daar heel gelukkig dan mee bent. Maar dat, zijn echt, dat kan liggen aan alleen maar een net vinden... of een fragment of een personage dat je iets aanreikt. Dat, dat toch vooral. Nog even over die hemel. U zei aan het begin van... het gaat niet om een eigen dood. Betekent het dat u daar niet bang voor bent? Jawel, het gaat niet alleen om mijn eigen dood. Ik ben daar waanzinnig bang voor. Ik ben uit mensen die daar heel rustig over kunnen spreken. Je hoort het wel eens uh, van boeddhisten die daar geen moeite mee hebben. Dat lijkt me dan ook een heel zacht en vriendelijk geloof. Tenminste, ten dele. Ik zou niet gaan reïncarneren. Want? Uh, nee, dat, dat vind ik dan weer niks. Ik wil dan toch wel uh, een hiernaam als waar alles zonder uh, al die pijn op aarde is. Dus bij reïncarnatie ik dat je weer al die pijn moet dragen. Dus dat vind ik nou niet zo'n vrolijk idee. Maar ja, nee, ik, ik, kan, ik moet wel zeggen dat ik er wel degelijk bang voor ben. En dat is met het klimaarduurjaar niet afgenomen, nee. Maar waar uh, bent u bij uw eigen dood het meest bang voor? Op welk moment? Toch wel met, om, om het gemis van, van alles wat ik dan mijn hele leven heb lief gehad... en aardig heb gevonden en mooi heb gevonden. Want ik hou toch wel degelijk van, van schoonheid, ook de schoonheid in alles wat lelijk is... Um, dat, dat ik dat heel erg zou missen. Dus de, alles wat zintuigelijk afhankelijk is ook... He, van alles en het hele denkvermogen... dat het allemaal zou ophouden, vind ik heel beklemmend. Dus als, dat je alleen maar zoet en vriendelijk zou kunnen denken... en alleen maar uh, plezierig vegeteren zou ik bijna willen zeggen... en alleen maar muziek zou klinken die perfect zou zijn. en nou ja, de, als je dat werkelijk zou doordringen... dan kan je zeggen van, nou, dat lijkt ook wel saai. Maar ja, als je daar alleen maar een aangenaam gevoel bij zou hebben... zou dat natuurlijk niet echt saai zijn... Hoewel we natuurlijk op aarde weer die neiging te hebben naar, naar sommige negatieve dingen die, die het haan juist weer opheffen. Hè? Het is heel moeilijk, ik vind het heel moeilijk ook om die helemaal in te vullen. De dieren, die heeft ja. u er wel graag bij daar in de hemel, als ja, iris. is. Ja, ja, die vraag heb ik er toch graag bij. Want ik heb dieren altijd gezien als um, medeschepsel op deze aarde. En ik vind het. Um, niet te verkroppen bijna, dat die er dan niet bij zouden horen. En maar waarom denkt u dat ze er niet bij horen? Twijfelt u aan godsdierenliefde? Ik, ik twijfel aan godsdierenliefde als ik sommige passages in de Bijbel lees. En ik twijfel er vooral aan als ik zie hoe mensen met dieren omgaan op deze aardbol. Het is, ik vind het één grote verschrikking. Ik heb vaak echt visioenen alsof ik van een afstand die hele aardbol gedrenkt zie in bloed. En dat is niet alleen omdat mensen elkaars bloed vergieten. Maar ook omdat ze dagelijks werkelijk miljoenen dieren afslachten. Ik vind het echt één grote gruwel. één horror. Echt. Ik kan daar echt. En dat heb ik echt al vele jaren ook wakker van liggen. Maar denkt u dat God daarachter staat? Als je de. Als je het begin van Genesis leest, de schepping... dan denk ik niet, want daarin staat helemaal niet... dat dieren bijvoorbeeld gegeten of geofferd zouden moeten worden. Daarin staat geschreven dat God de dieren schept naar zijn aard... en dat hij zag dat het goed was. Dat hij de mens schept naar, zoals hij zegt, onze aard... en dat hij zag dat het goed was. Dat hij het groene kruid heeft geschapen voor de mensen... en dat het groene kruid voor de dieren, dat hij dat al geschapen heeft. En dan komt de zondeval en dan... Is alles ineens mis, dan komt de ark van Noach... omdat God's toorn zo immens is dat hij hè, de zondvloed uh, over de aarde laat geschieden. Mm. Maar hij je dat Noach dan nog van ieder dier... een dus soort een paardje aan boord moet halen? Dat is allemaal erg aardig. En dan eindigt dat heel mooi met die duif aan het eind, met die olijftak. Maar als het schip dan uiteindelijk toch aan land is... laten we het zo maar zeggen, dan offert hij een schaap. En dan voor, voor mij is het dan gelijk weer verkeerd. Want God ruikt dan de lievelijke geur van dat vlees. En dan denk ik, dat is God niet, dat is de slang. Mm -hmm. Dat is Satan. <lacht> dat kan niet. En als je dan later is dan wordt geschreven... Hè, dat vind je op verschillende plekken in de Bijbel... over wat rein en onrein zou zijn aan dieren dan staat er zo'n opsomming die ik dan zo potsierlijk vind... van welk dier gegeten zou moeten worden en welke dieren allemaal mm -hmm. niet... alsof die er niet zouden toedoen, terwijl hij ze toch naar zijn aard geschapen heeft. Dan nee. valt voor mij alles in gruzels. Maar denkt u dat, um, zeg maar, God, als die bestaat... ook alles wat in de Bijbel over hem staat um, geautoriseerd heeft? Nee, dan denk ik eerder dat dit allemaal bedacht is door anderen. Ja. ja, echt. Dat is, en misschien is dat dan wel allemaal door die zondeval... en door al het kwaad wat toen al gestaaid is... zijn deze kwade elementen in de Bijbel gekomen. En zijn er nu zo ongelooflijk veel mensen die denken... dat ze juist door de heilige boeken een soort pleidooi hebben... om maar te slachten en om dieren te mishandelen... en om ze maar rukzichtloos te eten. Zeggen, hou, kijk, ik wil nog wel zeggen... Uh, en ik ben ook niet voor niets lijstuur van de Partij voor de Dieren nu, sinds kort... Uh, <laughs> dat ik niet tegen het vlees eten heb, trouwens... omdat er nou eenmaal zoveel mensen zijn die niet meer zonder kunnen. Maar ik zou graag willen dat die mensen verder zouden denken... en zien aan hoeveel le leed ze in feite schuldig mm -hmm. zijn. U eet zelf geen vlees meer, hè, vanaf uw twintigste, geloof ik al? Ja, zo rond mijn twintigste ben ik ermee gestopt. Ik ben niet helemaal vegetarisch, dus ik eet nog wel vies. Omdat ik dan zelf weer... Als, zou ik bijna als een uh, god uh, een, een scheidingslijn trekken... tussen uh, ja, de zoogdieren en de, ja, de andere dieren. Het gaat om het gevoel. Ja, nou ja, de zoogdieren die toch een affectie hebben met hun jongen. Mm. Het is anders, ja, van, van wie je gewoon kunt zien en horen... dat ze een doodstrijd hebben mm -hmm. en dat ze bang voor dood zijn. Mm -hmm. daar, ik voel me daar heel nauw mee verbonden. Mm -hmm. Maar ik vind het heel erg moeilijk, want... Toen ik aan die vraag ook dacht... toen dacht ik toch ook aan sommige dieren... die ik heel onaangenaam vind. Zoals de hoorzel of de waraam ja, de Waraan ja, is echt het ergste dier, denk ik, op aarde. Het is een uitgegroeide hagedis die uh, gigantisch is. Die als een prehistorisch monster daar in de stille Zuidzee, ergens op eilanden en ook wel bij Indonesië rondloopt. En die werkelijk alles verscheurt wat in zijn buurt komt, zonder enig mededogen. Ook niets heeft met zijn jongen. Het is zo bloeddorstig. Maar dan denk ik toch weer: ja, maar er is geen dier dat kwade opzet heeft. Zoals mensen dat wel hebben. Mensen hebben echt kwade opzet. Maar die zou u dan toch liever daar niet willen hebben, die nou, waren aan, die horsels. dat is toch wel erg vreed. Ik vind <laughs> toch wel dat alle dieren erin moeten. Nee. Ja, om de, alleen omdat er geen kwade opzetten. En ook omdat dieren in feite nooit echt grove fouten maken. Terwijl mensen dat wel doen. Identificeert u zich ook met dieren? Um, als, het is, ik denk dat ik het anders moet zeggen. Ik denk dat het gaat om empathie. Ik denk dat het als ik... Uh, ik, bedoel, ik heb dat gevoel ook ten opzichte van mensen. Als ik zie dat iemand verdriet heeft, dan voel ik dat ook. Als ik iemand afscheid zie nemen, dan begrijp ik... en voel ik ook wat iemand daar ellendig onder kan zijn. Maar dat is maar af, verder gaan dan empathie, als het dan, op uzelf nee, overslaat. Ja, vind je? Nee, ik vind dat toch wel empathie. Die kan misschien wat, wat bij de een wat sterker liggen dan bij de ander. Maar die empathie ken ik dus ook bij dieren. Als toen ik vroeger uh, aan de Prins Hendrikade woonde, bijvoorbeeld... en nu woon ik in een ander gedeelte van Amsterdam... maar daar hoorde ik dan uit de Eittunnel ook vrachtwagens komen met vee. En als ik dat loeien hoorde, dan had ik het niet meer. Dan hoorde ik daarin die paniek ook. voelde u ook? Ja, en als ik, maar ook als ik iemand... Uh, een hond zie slaan, dan, dan, dan voel ik ook. Dan is het of ik die pijn voel. Dan, dan, dan wordt er ook gelijk een woede wakker. Dus ik heb die dieren altijd mijn hele leven echt als medeschepsels ervaren. Kinderen identificeren zich ook makkelijk hè, met dieren? Ja. Kinderen hebben dat op een gegeven leeftijd. In het begin hebben ze dat helemaal niet. Maar dan. Um, ja, zelfs alle kinderboeken, of zoveel kinderboeken staan er vol mee, hè, waarin dieren de hoofdrol spelen. En, dat is bijna nog een paradijselijke toestand, zou je kunnen zeggen. Want zodra kinderen erachter komen dat het anders is... dan... Uh en ze hebben die, kennen die empathie dan vinden ze dat ook vreselijk. Het zijn vaak de volwassenen die dat gevoel weer gaan onderdrukken bij ze. Mm -hmm. En zeggen van joh, dat is heel normaal wat je nu allemaal opeet. Er is uh, dus helemaal niks aan de hand. Kijk eens, we maken van deze worst een de Mickey Mouse worst. Dan ziet hij er weer vrolijker uit. Hè? En ze worden verleid om het niet te zien. Maar hoe zou het en, komen dat kinderen het makkelijker kunnen? Ik heb ook wel zitten denken, misschien omdat ze allebei ook machteloos zijn ten opzichte van de grote mensenwereld. Nou, mag zo. Misschien ook is er nog steeds een zekere onschuld... die je toch gaandeweg verliest... naarmate je meer leert en weet... en uh, alles waarmee je tegen de boze wereld moet wapen... want anders dan overleef je het niet. Ik, dat, ik, ik begrijp heel goed wat dat is. Ik, ik wapen me tenslotte ook. Maar vaak zijn er toch van die golven... waardoor ik weet van... het is echt verschrikkelijk. Wat is dat het kind doen. in u? Het is niet het kind in mij. Het is iets wat ik toen had en wat niet is uitgedoofd. Ja. Het is gebleven. Wat vindt u leuker voor kinderen schrijven of voor volwassenen? Mm, het is niet een kwestie van leuker. Ik dacht toen van ik schrijf één keer een kinderboek en draag dat op aan mijn zoon... Ik heb toen wel de smaak te pakken gekregen. Het is dus een beetje op en neer gaan. Wat voor volwassenen. En dan weer de behoefte aan iets wat toch luchtig en fantoon was. Er komt wel binnenkort een klein kinderboek over een tekkel. Een dier, ook dat nog, uit. Mm -hmm. um, maar ja, ik weet niet of ik nog kinderboeken zal schrijven. Ik weet het niet. Ik vraag me überhaupt wel eens af of er nog wat komt. en Ik vind iedere keer opnieuw een boek schrijven vind ik weer alsof je weer debuteert en het wordt alleen maar zwaarder, lijkt het wel... omdat ik niet in herhaling wil vallen en dat die zelfkritiek is toegenomen. Waarom blijft u het doen als het zo zwaar is? Omdat ik toch anders uh, het leven weinig inhoud vind te hebben. Omdat ik anders niet zou weten wat, wat ik met al die verhalen... die zich telkens toch weer opdringen zou moeten doen. Misschien zou ik dan wel helemaal gek raken. Het is ook heel wonderlijk, want dat is toch wel iets. En dan grijp ik toch weer terug naar... Dat geloof van vroeger, waarvan ik weet dat het zich op mijn terrein bevindt, dat ik toch wel mystiek wil noemen. De fantasie valt daar ook onder, inspiratie. Wat je het ook wil noemen. Waarom die verhalen komen, waarom ik daar een vorm aan wil geven. Dat is toch, ja, dat is allemaal zo diffuus en duister. Dat, dat ik het ook nauwelijks ik kan het niet echt analyseren waarom het nou moet. Het moet, dat is het dan. Ho, Hoe lang ik daar ook over doe, het moet. Het moet, het moet kennelijk geschreven worden. Dus er is altijd iets wat ik zelf niet kan bevatten. Alsof het toch van buiten komt. Dus wat zich ook ergens mag bevinden. En ja, toen ik vorige week las over dat zwarte gat. wat er in een of ander melkwegstel zo is. wat zo'n ster wegzoog. Ja, dan ga je ook weer denken. Mijn hemel en daarachter weer. Nou, het woord, wat ik net alleen al zeg. Mijn hemel en daarachter weer. En daarachter en daarachter. Nou ja, dat overvalt iedereen natuurlijk wel. Als het je zo gaat uh, piekeren en tobben. En tracht verder te denken. En dan niet uitkomt. En dat geldt zowel voor uh, de elementen. Wat mij betreft. Als voor wat ik zelf maak. Dat ik uh, het niet kan bevatten. En dat ik ook vind dat ik daar niet verder over hoef na te denken. Dat, is, dat wil ik dan toch graag. En het grote aan het bijzondere overlaten. Ja, waarvan ik nog niet echt een naam heb. En als iemand dat God wil noemen, vind ik het best... En dat was Mentje van Keulen in een aflevering van De Grote Vraag. Een programma van de Icon, eerder uitgezonden in 2004. Sindsdien is er weer veel moois van haar verschenen. Haar meest recente boek is Liefde heeft geen hersens. In februari van dit jaar uitgekomen bij Atlas. Morgen is de schrijfster jarig, ze wordt dan 66. Straks in Nachtvluchten, laatste ronde... te gast kunsthistorica en schrijfster Sandra van Berken. En ook aan haar bezoek is weer een prijsvraag verbonden. Haar boek, Captains Dinner, neemt de lezer mee... naar de laatste transatlantische periode van de Holland-Amerika-lijn. En die duurde van 1946 tot 1971. U kunt kans maken op een van de drie exemplaren van het boek, Captains Dinner... en u moet dan, hiervoor, u moet dan de volgende vraag beantwoorden. Welke bekende scheepsarchitect is verantwoordelijk... voor het ontwerp van de Ambassador Room... en het centrale trappenhuis van de vestibules van de SS Rotterdam? U kunt meedoen tot met 19 juni. Winnaars ontvangen op woensdag 20 juni, een bericht per mail. En hoe u moet meedoen, dat zal ik u vertellen. U moet dan naar nachtvluchten.fm, dat is onze website. En daar vindt u al onze wedstrijden. Dus ook die van Eddie Zoe, waar ik al eerder over gesproken heb. En uh, de, daar is ook de uitslag te vinden van, een, uh, van onze vorige Prijsvragen. Dus voor prijsvragen gaat u naar www.nachtvluchten.fm... of naar teletextpagina 331, dat kan ook. Maar daar kunt u dan niet uh, het uh, programma straks op zien. Ja, u kunt het radioprogramma dat we straks gaan maken... het komende uur, het komende radio-uur... Nachtvluchten, laatste ronde. Kunt u ook bekijken, u moet dan ook naar nachtvluchten.fm... en daar moet u klikken op uh, Luister Live... En dat is een knopje ergens op die site. Op de pagina die dan tevoorschijn komt. Als u daarop geklikt hebt, dan kunt u weer, kijken, uh, kunt u weer klikken op nu kijken. En voor mij hoeft u het niet te doen, maar natuurlijk wel voor onze gast Sandra van Berken. Die is al intussen in de studio aangekomen. Ik zag haar binnenlopen. Dus wat dat betreft zitten we helemaal goed. Kan niets meer misgaan. Uh, dat wordt een leuke uitzending. Sandra van Berkum heeft uh, geschreven niet alleen het boek Captain's Dinner... Uh, dat u dus kunt uh, winnen, maar ik ga het nu niet nog een keer vertellen. En ze heeft bijvoorbeeld ook het boek geschreven... De Rotterdam, de kunst van het reizen. Ook een boek over de SS Rotterdam. Het schip dat uh, in Rotterdam aan een kaat-rechtse kade ligt... en uh, dat daar gewoon uh, stil ligt. Wat natuurlijk voor een zeestomer een beetje raar is. Hij ligt er elke dag. Maar goed, het is ook een prachtig schip om te zien. Maar eigenlijk op zee. Nou ja, goed. Daar gaan we het straks allemaal over hebben met Sandra van Berken. Wij gaan hier de studio, in de studio alles even in orde maken voor een uur live radio. We zijn graag bij u terug na het NOS Journaal van 6 uur. Tot zo.